Lust voor het oor. De zon nog, dat is wel pink. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Vergeten artiesten. Vergeten artiesten. Dat is die kleine man. Die kleine man Vergeten artiesten.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 Van hierbij het Dagen, maanden, jaren. In 1936 zong de geliefde operettester Beppe de Vries een weemoedig lied over die goede oude tijd. Maar ook de dertiger jaren vlogen als de welbekende schaduw heen. Overgebleven zijn alleen een paar oude glasplaten van de nieuwste bouwmeesterrevue. met een hypermodern orkest en supergestroomlijnde girls. Het middelpunt van deze jaarlijkse productie was de geniale clown Johan Buzio. Hij werd door heel Nederland op handen gedragen. Vooral door een kleine jongen in Limburg die Toontje Hermans heette en die toen al droomde van een woord dat nog niet was uitgevonden. Showbusiness. Uit twee legendarische scènes van de witgeschminkte en rood Buzio kunnen we u een fragment laten horen, dankzij opname die de KRO 30 jaar geleden heeft uitgezonden. Het eerste fragment brengt hem terug als plakker van verkiezingsbiljetten. Het tweede als straatmuzikant. Ik heb zeer veel kandidaten de kamer in geplakt. Ik heb zelfs zware erin gestijseld. In de politiek moet je altijd van onderaf beginnen en dan langzaam stijgen. Het beginneling is meestal wat links. Ook in de politiek begint men dus links. En dan maar stijgen. Steeds maar stijgen. En in zijn woning zakt hij. Van drie hoog naar twee hoog. En daarna naar één hoog. Hoe hoger hij stijgt in de politiek, hoe lager hij zakt in zijn woning, hij gaat steeds beter wonen. Als die hoog genoeg gestegen is <lacht> en laag genoeg gezakt, dan gaat hij in een villa wonen. Dan rijdt hij in zijn auto, dan kijkt hij links niet meer aan, want rechts gaat voor. <lacht> Opwarpen. Dat is ook aangenaam van geschetter. Maar hoe gaat het in het uh, dagelijks leven? Wij waren zeer klein huis. En als ik hard trapteerde, dan moest ik het raam openzetten. Anders stootte ik de ruitenstuk. En altijd met een open raam spelen is wat kiel. Ik heb me maar weer op de trompet geworpen, maar in eenmaal zo'n orkest is wat mager. Toen heb ik me geassoceerd met een andere hoempa. Twee blazen meer dan één. Ik heb hem elk ogenblik ontmoeten. Pardon, is u meneer Gerrits, hè? Nee, die komt niet. Die is verhinderd. Toch niet zie? Ja. En nee. Oh, nee, ja. Ja. Yeah. Meningsverschil met zijn vrouw omdat hij te laat van de revisie kwam. Beelden uit mijn kinderjaren. Moet u horen. Nou heeft ze hem drie tanden uit zijn bovenkaak gewipt. Gunst, gunst. Ja. Yeah. Nou heeft hij een splitje in zijn bovenlip. Oh. Nou kan hij niet meer blazen. Oh. Nou, slechts niet tegen mij. Ga jij maar zo lang rampen legeren tot het mijn gebied herstelt? Ik zo doen. Nou, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boerbouw, heer Aas. <lacht> pandore! Ga ja, jij ja, lekker pandore? Wat <lacht> is het? Dag meneer. Oh, oh, hallo. Hallo. Oh. Oh. Oh. Oh. Hallo. Oh, ja. Dag meneer. Lekker naar radio. Oh. <laughs> dat is heer. Ja, dan neemt je me niet veilig, dat ja. ik even kom steuren. Ja. <laughs> oh, <laughs> Wat dan doen hoor? Ja, zo ja. dus moet u wel dat ik u even ja, ja. Uh, U moet weten dat uh, mijn Ernste en de schoonmaak, die is vandaag Oh Ja, ja. ja en dan wou ik haar verrassen. Wat wou je dit? Ik wil haar verrassen. Dat mag u niet doen meneer, weet u dat wel? Nou? Nee. Dat is strafbaar. Wat niet. Schande voor verrassen. Oh. <laughs> Hij begint weer. Hij begint weer. Nee, nee, ik moet toch niet verrassen, maar verrassen. <laughs> Maar. Nee, wacht nou even, ja. zeg, zeg, als jullie nou een leuk mopje spelen, oh. leggen jullie van mij, voor Oh meneer, we beginnen direct. Zeg, spelen jullie, jullie leuk? Oh meneer, uw schoonmoeder overleeft het niet. <lacht> Jazeker, u hebt het goed gehoord. Buzio werd kundig geassisteerd door de jonge revuecomieken Willy Walden en Piet Muiselaar, die tot op vandaag de traditie van hun grote leermeester hebben voortgezet, ...in de jaarlijkse Sleeswijk Revue. De springplank naar deze carrière was de radio. Want op een zekere dinsdagavond verschenen zij in bonte bloemetjesjurken voor de Hilversumse microfoon, verwelkomd met het volkslied van de Afro, geschreven door Alex de Haas en Max Stak. De bonte dinsdagavondtrein. Yo, snip en snap zo elegant van lijn. Dan denkt u vast niet dat we twee robuuste mannen zijn. Wij zagen laatst een ooievaar, maar brul de brulde luid. Kom, smerend die de wonderen zijn. De wereld nog niet uit. Snap! Yes. Bij zoveel Afro-succes kon de Vara natuurlijk niet achterblijven. Immers iedereen zwaaide in die tijd met zijn eigen omroepvlaggetje. En dus werd er op een zekere zaterdagavond een figuur geboren die swingend werd ingeleid door de Remblers onder leiding van Theo Uden Masman. Mijn vader was Gerrit Jan Pech, ze liepen dat kwam door de liefde, op zeker een dag samen weg. Ze kuierden naar het stadhuis toe, en, en daar was het werk gauw verricht. En zo werd toen zeer onaardigd, de pech als familie niet. De figuur van Peter Pech, een geesteskind van Esther Vries junior, werd vertolkt door Jan Haan. <tie> een cabaretier, die met deze creatie op slag beroemd werd. Geen wonder, we waren destijds dol op typetjes. We konden er niet genoeg van krijgen. Snip en snap, Peter Pech en Dr. Fokkema. Ja dames en heren, je kan rare met metmaken, hè. U moet weten, dames en heren, ik reis tegenwoordig alleen maar tussen Groningen en Sappermeer.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 Ook de echtgenoot van Corrie Vonk werkte mee. Een jong acteur die vijf jaar bij Corhuis had gespeeld. Hij schreef de meeste teksten, zong soms een liedje en verscheen wel eens voor het doek om een nummer aan te kondigen. Want zo is de mens in al zijn glorie Contramineus, onlogisch en inconsequent, En ook gewenst kort van memorie Waardoor hij soms zelf, als het moet niet eens herkennen. Ja, dames en heren, wanneer de zaak eigenlijk is op de kepel beschot, hoeveel er zijn er dan onder ons die als ze eenmaal van niet tot iets zijn gekomen zichzelf nog willen en kunnen herkennen. Die hier dan één voorbeeld uit de duizenden, getiteld de historie van een dame met een grote hoed op. Ik ben een vrouw met een grote hoed op. Vroeger zette ik vaak een grote mond op. Dat was toen ik nog tien goden was. Maar dat ben ik nu vergeten. Nu ben ik een mevrouw met een grote hoed op. En houd zelf booien. Corrie Fonks echtgenoot zou zich pas na de oorlog ontwikkelen tot de nationale oudejaarsavondheld Wim Kan, fenomenale grootmeester van de Conference. Na zeven jaar kwam hij terug van een gedwongen verblijf dat in 1939 begonnen was als een korte tournee in Nederlands-Indië. U weet wel dat romantische land van Sarina, het kind uit de Dessa, waarover de Kirima's zo echt Havajaans konden zingen. Tarina, Tarina, jangan die wieken mij mij Tarina, Tarina, Tjangan. Kun mij mij gila? Sarina, een kind uit de Delta. Hij zangde haar vader, tot vrouw. En zong mee, een helaardig liefje. Voor het robo die Hij strooide haar kromo met doemen. Het in de wijde. Haakjes. De oprichting van het ABC cabaret was een grote gebeurtenis in de Nederlandse kleinkunstwereld. Want na de moord op Jean-Louis Suisse in 1927 scheen ook het ware cabaret overleden te zijn. Er was eigenlijk maar één man die hem was opgevolgd. Een kleine man, een veelzijdige self-made man. Zelfs in zijn groots opgezette revuus, heeft hij zijn unieke cabaretstijl nooit verloren. Amsterdam 1937, Grand Theater, Amstelstraat, 34ste Louis Davids Revue, met als speciale gast zijn populaire zuster Heintje. Ik wou tegenwoordig met de Wichelhoede, de mens wat we doen, is een stukje pijn luxe. Het staat helemaal aan de grond, ik denk ik ga het eens in de grond proberen. Mozes met zijn stap. Wat doe je met die boom in je hand? Hou je wel even bij, hou nou even je kaken op elkaar. <lacht> Ik wil te wichelen. Hier ligt een schat. Laat die schat nou liggen en hou jij je maar nee, aan. Ja, je eens <lacht> even je mond, hier ligt een goudschat. Ja. Hier liggen de Spaanse matten, dat zijn Ducaten. Ja. Die liggen hier nog uit de tijd van Alfa, je weet wel. Toen de Spanjolen 80 jaar in ons land gevochten hebben. Ja, maar die vechten toch nog? Nee, nou vechten de andere landen 80 jaar in Spanje, maar daar hebben de Spanjolen niks mee te maken. <lacht> Knot! Voelen we wat? Ik heb de geheime gang te pakken. Geheim? Ik zoek er al zeven maanden naar de geheime gang onder Amsterdam. Die kwam uit in Muien. Dat hebben ze gedacht. Hoe was het niet waar? Die dachten in Muien uit te komen. Wat denk je waar ze terecht zijn gevonden? Nou. Op het plein en daar zitten ze nou nog. <lacht> Niet waar. En daar staat Thorbecke. Thorbecke hm. was die grote staatsman die vroeger is gezegd heeft, kunst is geen regeringszaak. Daarom staat hij nog altijd met zijn rug naar het Rembrandtplein en kan die theaters niet uitstaan. Pleeg jij kunst? Volksgezondheid. Oh. In kunst zit geen centen, in de lichamelijke opvoeding zitten tegenwoordig de centen. Wat was het resultaat van de wereld, Jamboree? 70.000 groen. Er moet wat gebeuren gaan in Amsterdam, een dode boel. Sinds ze die Zuiderzee dichtgemaakt hebben, zitten er geen vitamine meer in de harde bok. Ik heb een idee. Ja, dat is dan het eerste. Ik ga, ik ga voor mij beginnen. Een nachtjambory. Onder het Rembrandtplein met twee kwartjes aan twee. En denk jij dat ze erin, Tippen? Wij hopen, er zijn genoeg meisjes die na twaalf we niks te doen hebben. Die gaan er allemaal naartoe. De hele zaak is, je moet het organiseren. Dus waar ga je naar naartoe? Een zenuwenkliniek kliniek voor jou op. Ja. Ja.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 mijn hospita doet ook al mee, ik woon op kamers, moet u weten. Ik had zo gehoopt op dit seizoen is boerenkool met worst te eten. Als naar de worst op tafel komt, verschijnt mijn hospitaal voor statie. Hij snijdt er eerst een derde af vanwege de devaluatie. Gulden heeft een knauw gehad en alle mensen kopen waren. Ik sprak laatst een hagenaar die zei, het is waanzijn, zeg, om nou te paar. Ik heb helaas geen gulden meer, maar nou ik in het ware kopen paard zie, dan neem ik een als op de pop. De edele vocale kunst zakt ook. Geen urles komt haar steunen. Het kroenen is nou actueel. Als je het mij vraagt, is het kreunen. Geen kunst, maar kunstenmakerij brengt ons de jonge generatie, de stem zit onder in de buik, vanwege de devaluatie. De vrouw had vroeger een figuur geprononceerd, gevuld, gedegen. En zij was trots op al wat zij van ma nature had meegekregen. Dat was solide, struis en mooi, tot ze ging lijnen voor de grazie, maar nou is net een lampenglas vanwege de devaluatie.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 Naar vergeten artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. Louis David had een ijverige secretaris, maar die ijver openbaarde zich voornamelijk in zijn pogingen om zelf een klein kunstcarrière op te bouwen. Heel voorzichtig deed hij zijn eerste stappen op het cabaretpodium. Dames en heren, tot slot zing ik voor u een liedje waarbij we allemaal mee mogen zingen. Natuurlijk heel erg zacht, want er zijn hier 500 mensen, dat is zo'n geluid, dan kan de microfoon niet tegen. Ik ga voor u zingen de geschiedenis van een olifant. Er was er eens een olifant. De 20-jarige Wim Sonneveld viel ook toen al op door een persoonlijk geluid. Luistert u maar hoe hij het verhaaltje uitblaast van een lelijke olifant die toch zo lief was. Toen kwam een grote olifant, al met een lange snuit. Aan dien heeft zij haar hart verpand. die maakte haar tot bruid. Die voerde haar toen met zich mee in het diepste van het woud. Al waren ze samen met zijn twee in stilte zijn getrouwd, ja. Dan weet je haar, het was zo lief en zeer. En juist omdat ze dat bezat we winnen haar zeer. En trekt u nu tenslotte maar, in stilte de moraal. Die ligt toch dik niet waar, op het wildernisverhaal. Al is een mooie vrouw ook druk, met roezie in de weer. Het mooi zijn, dat geeft geen geluk. Het lief zijn, dat is meer, ja. Wat weet je wat, dat is aan. Het, het was zo lief en teer. En jeugd dan, ze je dacht ze dan. We wisten elkaar zien. Bies, bies. Riepen 500 toeschouwers en niemand kon toen vermoeden dat 30 jaar later miljoenen Nederlanders die roep nog steeds zouden herhalen. In de radiostudio's ontwikkelde zich intussen een zangeresje met wie Wim Sonneveld intensief zou gaan samenwerken. Een meisje dat geïnspireerd door Lucienne Boyer Franse liedjes zong bij het musetorchest van Frans van Capelle. nous avons cette nuit caché notre tendresse à ah, des pas de Paris bon l'humour et du bruit aucun de nos amis c'est l'adresse où nous sommes heureux bien heureux tous les deux bonsoir Connie Stewart stond aan het begin van een rijke loopbaan, van chanson tot musical. Uit het cabaret der bekenden, een succesvolle onderneming van Henri Wallig, schoot een modern duo omhoog dat een Amerikaans gekleurde uitgave zou worden van het duo Tolen en Van Lier uit de Pisuisperiode. Zij waren de eersten van een lange rij die zich aankondigden als twee jongens en een gitaar.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 Want een leraar heeft een kwaal, hij vindt jazzmuziek banaal. Meneer Dinges weet niet wat swing is, hij weet niet wat saxofoon voor een ding is. Omdat ze radio van is, wat voor de buren nog van is. Weet die Dinges niet wat swing of hard is. Dinges, oh Dinges, Dinges. Helaas, oh hun dinges. daverende pionierscarrière zou maar kort duren maar in de dertiger jaren leek een oorlog zo ver van ons vandaan. Niet vermoedend zongen we opgewekt hun levensblijere refreintjes mee, zoals we dat ook nog trouw deden bij hun grote voorgangers Tolen en Van Lier. de, de Nederland, ik morgen vroeg in zee. Kaptein, sturen bij alle allen rust van, vermoeid van het harde werken op de ree. Maar kim de Bootsman kan nog lang niet slapen, vliegt in zijn gooit te boeren en te gapen. Dan springt hij op en leunt tegen het wand, neemt hij zijn instrument ter hand. We leefden in de tijd der humoristen. Gevierde mannen met een liedje en een praatje. De grote drie waren Kees Pruis, Willy Derby, en Loubendi. Een actueel facet van de toegepaste emancipatie werd bezongen door Kees Pruis. In de autobussen die van A naar B toerijden zijn tegenwoordig nog alleen maar conductrices. of ze veel goedkoper zijn dan conducteurs dat weet ik niet. Is misschien wel ten gevolge van de crisis Eén er van een slanke blonde staat het jasje zo koket laat als nodig is een bus of vier voorbij gaan en mijn hart springt op van vreugde zie ik haar krullen uit haar bed ik wil voor die schat wel uren in de reis gaan. en de knurrie zit ik nus bij haar in de autobus Fijne zus, fijne zus uit de autobus. Kind, wat ruik je toch weer lekker naar benzine. Met die krullen uit je pet heb jij mijn hart in vlam gezet. En nu helpt geen kaskaraal, waspirine. Ook Willy Derby werd een humorist genoemd. Ondanks het feit dat hij zelden komische zaken aanroerde. Hij voelde zich meer aangetrokken tot het sociale protestlied in de donkere crisisdagen... ...toen werkloze arbeiders van de steun moesten rondkomen. Hij heeft in het lot van zoveel een gedeel... ...hij werd naar de steun toe gedreven... ...daar werd hem een zeker bedrag toe bedeeld. ...daar moesten ze voortaan verlieven... ...die aan moesten dat steun geld, hoe goed ook bedoeld...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 Naar zijn werkloze handen. De broer van Willy Derby behandelde ditzelfde onderwerp op een totaal andere wijze.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 want het is voor in de staan dat we een zijn dat willen we weten van de grote drie humoristen was de zonnige Lubendi de veelzijdigste Bob Peters nam het initiatief om samen met hem een vast gezelschap te stichten de Nationale Revue hoe nationaal dat laten wij u horen uit een opname rond het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernard in 1937. Het gaat zo, vluchten, door mijn kinderen. Van de jonge paar is feest in heel het land Twee borsten, kinderen, sluiten, hecht en bleet Iedereen je Iedereenje te tevreden, iedereen vier feest voor twee We zingen blij te moed, jonge paardje doe driemaal hoera hoezé Julianen is de bruid en Bernard, prins prinsgemel Ze houden van elkaar, lang leef het jonge paar Lang leven het vaste dat haar bemint. Dat liep Detmonds prins voor het leven oranje pint Juliana en de prinsen leven ook, oh, gelukkig, vrij en blij. Heel het Nederlandse volk van groot tot klein blijft troost steeds aan u zee Laat de vlaggen wapperen trots En vier, vier dit feest met vreugde en plezier Lang leven het jonge paar. Lang leven het jonge paar. Juliana en de prinsen leven ook Gelukkig vrij, hele Nederlandse volk, maar groot op klein, blijft trouw steeds. Laat de vlaggen wapperen, tot zijn vier, viert het feest. Lang leven het jonge paar. Lang leven het jonge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 Op het menu stond piepkuiken, maar dat was doorgehaald. Ik zeg tegen tegenover is piepkuiken doorgehaald. gehaald. jij ja, krijgt net een centje, uit de keuken dat alle oude kippen op waren. Zeg nog, geen het allemaal een halve één. Zit te wacht op een halve één. Komt geen halve één. Zet de overwaarts de halve één. Zet die ja, de baas die wacht tot een andere gast nog een halve één bestelt. Want hij heeft niet van plan een hele één voor een halve één te slachten. Zeg je wel, bedankt. En dan geven we dan maar een stukje vlees. Hij brengt de vlees. En wat is er voor vlees? Dat is zo, rundvlees of kalfvlees? Zeg, kunt u dat niet vroeg? Ik zeg, nee. Zet u nou, een kannetje wat kan het je dan schrijven, wat jij Volgende dag zaten we in Hartsburg. In Hartsburg. En Jansen zit breed uit in de hal van het hotel met een Duitse krant voor hem. Die vraagt dan maar, zeg, Lou, luister eens even. Hij zegt, ik lees hier, schweinhaven, betekent dat de mensen er varkens op nahouden. Ik zeg, nee, schweinhaven betekent geluk hebben. Afrond, s'avonds, werd er gedanst, toen komt de heer des huizen naar Jansen. Die zegt, hamen ze schon met mijn dochter gedanst? Toen zegt Jansen, Nee, dat schweinhaven is nog niet gehad. <lacht> nou, alles met, maar het was, Ja, ja, maar we zijn er nog niet. We zijn nog niet daar. Dezelfde avond wilde Janssen met alle geweld een Duits grietje naar Gauzen brengen. Spreekt geen woord. Ik zei, Janssen doe dat niet, jongen. Denk om je vrouw. En tweede is, je hebt geen discours. Je kunt de conversatie niet, uh, niet gaan de houden met je Duits. Is, ik heb een Duits woordenboek een boek gekauft. Dan lees ik in dat boekje wel wat. Afijn, hij, weg met het meisje, s'avonds. Na twee uur komt hij terug, ik zit in de hal, kom lekker aangespoten thuis meneer Jans. Ik zeg, en, hoe is het er aan? Zet hij nou, ik zal je vertellen, ik loop zo met haar te wandelen. En zij zei niets en ik zei niets, hè. En zo kwam het ene woord, een het andere en toen... <lacht> op eenmaal zucht ze, nou ik zoeken in mijn boekje ze, zie, zo, ze, ze, zuchten, zutven, zuifzen. Ik zeg, Fräulein, wat zuiven ze dan? <lacht> toen zegt ze, aan liefste dochtmunder. <lacht> Ja, was met alles met, De Volgende dag zaten we in de stromende regen. En in de regen leer je de mensen kennen moesten we thuis blijven in het hotel. En toen zeg ik tegen Jans zeg: luister, Jansen, we zijn nu toch over de grens en dan kan ik het je eventjes vertellen. Ik kom donderdags voorbij je huis en dan zit je van morgen 8 tot s'avonds zes met je vrouw op je knieën. Ik zeg, doe me een plezier, want je moet het zelf weten, ik kan best de zon in het water zien schijnen. Ik zeg maar, wat die weet, wat niet deert, ik doe in ieder geval de gordijnen neer. Begint hij te lachen, zet die man donder als ben ik nooit thuis. Ja, ze begrijpt hem hoor. Ja, maar daarom zei ik tegen iedereen... Ik heb in het leven en dat moet u doen Nederlanders, kom. Het is een parktooie. Ben een tikkie jong, verschillend maar dat zit ben in het bloed. Neem het leven zo wat valt, met een opgeruimd gemoed. Niets kan mij meer irriteren, ik blijf bezen we de baas. Wilt u weten hoe dat komt? Luister dan naar mijn relatie, vreugde. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Van de vrouwelijke sterren was Fim de Lamar de allergrootste. Met uitzonderlijke gaven diende zij het toneel, de operette, de revue, het cabaret en de film. Onze eigen Nederlandse film. Een van de slagers uit die tijd was Ik wil gelukkig zijn een lied dat ze met Internationale Allure zong en dat zo goed paste bij haar fascinerende persoonlijkheid. Ik ben uit. Ik lach mijn cocktail aan van zeven droom. Geef geen duit om wat te zeggen, de laat maar.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 Ik wil gelukkig zijn, ik zoek mensen en gezelligheid En dan heb ik later spijt, wat ging dat niet, wat ging dat niet Ik amuseer me met een tweeën maar ook alleen En ik geneer me voor geen andere ik lach van iedereen Ik wil gelukkig zijn, ik weet van malleheid wat ik doe het hindert niet. Het hindert niet. Op 1 juli 1939 stond Vinde Lamar voor de moeilijke opgave haar gevoelens in woorden om te zetten bij de dood van Louis Davids. Wij staan nu in het kouros-cabaret op hetzelfde toneel dat hij jaar in jaar uit bespeelde voor hetzelfde publiek dat hem zo trouw was, en we voelen het als een dure plicht ons extra hard in te spannen om een traditie van hoge kleinkunst door hem geschapen te handhaven. Louis David zal alle Nederlandse artiesten een voorbeeld blijven en mij persoonlijk niet in de laatste plaats. En Carle Mere, de pianist en componist, ...die Louis Davids zes jaar lang begeleidde, uitte zich op zijn eigen manier. Met de dood van de grote kleine man, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd een belangrijke periode van het Nederlandse amusement... onherroepelijk afgesloten... zoals de Zuiderzee voor altijd IJsselmeer was geworden. De Zuiderzee is ingedijkt en spoedig is droog. Ze hebben haar ten slotte klein gekregen. Waar eens de ranke visserscheepjes zeilden op den wind... daar rammelt straks het vorkje langs de wegen... En waar je gisteren scholletjes en nieuwe haring vond, brengt morgen de belastingman al dwangbevelen rond. Waar eeuwen de ansjovis heeft gedarteld en gestoeid, daar loeien draad en ladderen koeien. Waar eens de blauwe golven wiegden met hun witte kruin, zal binnenkort de Pieterselie groeien. De mens heeft de natuur getemd en Jaap ik en Teun, die gaan ook knusjes stempelen voor de werkeloze steun. Zuidere Zee, zee, oude oh trouwe blauwe zee, jij verdwijnt met je wel de week. Met je veerboot naar Staporen waar wij ons diner verloren.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 Thank <music> you. Vertrapt het onderdrukt wordt al wat nobel is en edel. De mensen hebben allemaal een scherpje in de schedel. Ze trappen en ze slaan elkaar van gulden of een rix. En als ze ritseriksen hebben, dan hebben ze pas niks. Het geld en al het goud, dat heeft voor mij beslist geen waarde. In mijn verbeelding ben ik toch de rijkste man op aarde. Wil ik je nou eens zeggen hoe dat kuntje is te doen? Je denkt als je een kwartje hebt, nou heb ik een miljoen. Wees tevreden met een heel klein beetje. Wees tevreden met een kleine ei, als je op de centen aast, mensen grijp je er altijd naast, en je ligt in je eetwietje voor je tijd. Wees tevreden met een heel klein beetje, het geluk ligt niet zo ver, met een ideaal en een body van staal, weer rijker dan een miljonair. De laantjes in het vondelpark, dat zijn mijn wandelpaden. Als ik onder de kraan lig, zeg ik, ik ben in badenpaden. En als mijn moeder bij mijn brood een bosje sprotjes geeft, dan is mijn boterham kaviar, het sprotje is dan kreeft. Het achterplaatsje van mijn huis noem ik gewoon de serre. Ik heb een seisje aan de muur, dat is onze volière. En s'morgens kloter ik naar boven op mijn duivenplat. Daar trek ik mijn lingerie uit en ik neem een zonnepad. Wees tevreden met een heel klein beetje. Wees tevreden met een kleinigheid. Als je op de centen aast, mens je grijpt er altijd naast. En je ligt in je etrietje voor je tijd, dan heb je spijt. Wees tevreden met een heel klein beetje. Het geluk ligt niet zo ver. Met een ideaal en een body van staal. Ben je rijker dan een miljonair. La, la, la, la, la Ik heb mijn eigen bank, daar ben ik een heel gewichtig klantje Het is niet de Amsterdamse, mijn bankier is ome Jantje En als het sneeuwt, dan zeg ik dat ik naar Davos ben gegaan Daar glij ik van de trapleuning, dat is mijn rodelbaan Concerten geef ik ook, want ik heb een vals en een ouverture. Op mijn harmonica ben ik solist voor onze buren Ik slaap wel op de zolder, nou, daar troost ik me maar mee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 toch heeft alles op aarde waarde Tegenslagen zijn er om te overwinnen Dus weet God dat je met klagen gaat verdienen Donkere wolken die verdwijnen Eenmaal zal de zon weer schijnen Die de moed verliest en kniest is later spijt. Blijf vol hoop naar betere streven, die geen moed heeft om te leven, is maar laf en wordt hier nog lang voor zijn tijd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 De bloemen met haar kleuren, schitterend kleuren, zalig geuren en je leert tot elke prijs. Leer de liefde eenmaal kennen, je door kussen meer verwennen, de haarde wordt een paradijs. Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen. Alle lief en blijde lacht voor elke dag. Het einde van onze uitzending. Wij zeggen goodbye en au revoir tot de volgende keer. Dank u. Duizend oren horen samen het sympathieke goede nacht.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 En wel te rusten. Wel te rusten, goeden nacht. Daarvoor gaat nu sluiten, herdacht ik. En nacht en wel te rusten. Luisteraars slaapen nu, Marazan. De avro gaat nu sluiten, wel te rusten. Goeie nacht en welterusten. Luisteraars, slaap nu maar zacht. De avro gaat nu sluiten. Welterusten.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 Night. Sleep tight. Baby, don't. sweet Cause I've got happy stop happy stop be